Nee, en bereikt waar. zij de finale op de 1000 meter. Susanne Schulting, echt de stuiterbal Mooi, wordt ze genoemd. En ze stuitert gewoon van de vierde plek, baf, naar de eerste plek. Fantastisch. <laughs> We zijn uh, zo terug. We gaan naar het uitgestelde journaal. Tot zo. NTO Radio 1. 24 uur per dag, boordevol de mooiste gesprekken, debatten en reportages. Maar je zou maar net niet op dat moment kunnen luisteren naar je favoriete programma.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 Duizenden mensen in Nederland lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom. Psychologen zeggen dat ze patiënten kunnen genezen... maar hun behandeling maakt een aantal patiënten juist doodziek. Focus vanavond vijf voor half tien bij de NTR op NPL 2.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 als C-Tours. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching. dating hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. Nu op c .nl, Echt vakantieplezier op zee... met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 949 euro per persoon. Zondag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Noord. PSV. Laat Feyenoord de Kuip weer schudden...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 Suzanne Schulting heeft de finale van de 1000 meter bereikt in het volgende uur van Radio Olympia. En er komt geen strafzaak tegen de tabaksindustrie. Dat nu eerst in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Geen strafzaak en advodaat, advocaat Benedicte Fick legt zich daar niet bij neer. Bij dat besluit van het OM om de aangiftes tegen de tabaksindustrie niet te vervolgen. Fick stap naar het gerechtshof in Den Haag om alsnog vervolging af te dwingen. Vic deed namens een kankerpatiënt aangifte tegen tabaksproducenten... omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden maken. Het OM maakte vanmorgen dus bekend dat er geen strafzaak komt. En officier van justitie Dorp Kruimel legt uit waarom. We hebben onderzoek gedaan naar de strafbare feiten waarvan aangifte was gedaan. En uh, daar komen wij niet tot uh, strafbare feiten waarvoor wij kunnen vervolgen. We hebben...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 Zegt u nou eigenlijk dat als ik de wet aan mijn kant had gehad... had ik het graag gedaan, het vervolgen? Het Openbaar Ministerie is voor vervolging van strafbare feiten. Uh, of we het gaan doen is altijd een tweede keuze die we maken. Maar eerst moet het natuurlijk iets strafbaar zijn. Dat is een basisbeginsel in ons strafrecht. En als dat niet aan de orde is, dan kan het gewoon niet. En het feit dat die sigaretten wel verslavend zijn... en dat je eraan doodgaat, is niet strafbaar? Het feit dat die sigaretten geproduceerd worden... Uh, dat is uh, helemaal legaal. Uh, dat is omgeven door Europese en nationale regelgeving. En daar houden de fabrikanten zich aan. Als de wet nu veranderd wordt... en op zo'n manier veranderd wordt uh, dat de, de tabaksindustrie zoals ze nu werken, niet goed werkt... kunnen ze dan ook meteen vervolgd worden... Het is een soort basisbeginsel in het strafrecht... Dat je, pas, dat je vervolgd kan worden voor iets wat daaraan voorafgaand strafbaar is gesteld. Het is artikel 1 in het wetboek van strafrecht. Dat is een heel belangrijk basisprincipe. Dus nee, mensen kunnen niet voor feiten die in het verleden niet strafbaar waren... maar nu misschien wel worden, niet alsnog vervolgd worden... voor feiten uit het verleden. Nu we toch artikels aan het noemen zijn van artikel 1, zijn we nu bij artikel 12. Mensen die de, met de aangifte zijn gekomen, die willen zo'n procedure starten. Wat betekent dat? aangevers hebben het recht om een negatieve beslissing van ons voor te leggen aan het gerechtshof. Als het gerechtshof zegt eh, openbaar ministerie, dat hebben jullie fout beslist, dan kan het hof aan ons de opdracht geven om toch te gaan vervolgen. Uh, maar dat uh, proces zien wij vol vertrouwen tegemoet. Officier van Justitie Kruimel in gesprek met de verslaggever... Joris van der Kerkhoff en een uur geleden de vrouwen... die gehuldigd zijn op de Olympische Spelen. En nu de Nederlandse mannen schaatsploeg op de achtervolging. Brons, Gio Lipens. Ja, Ze staan nu op het podium. Ze wonnen met z'n drieën... Wonnen ze goud in Sochi... Sven Kramer, Jan Blokhuizen, Koen Verweij. Nu staat er nog een mannetje bij, Patrick Roest. Die is uh, toegevoegd in de halve finale omdat het niet goed ging met Koen Verweij. Maar uh, in die halve finale verloor Nederland uiteindelijk van Noorwegen. De sterkste proef van het hele toernooi, want de Nooren krijgen zometeen goud overhandig. En ze staan nu op het podium en krijgen de medaille om de nek van een IOC-lid uit Peru. Ivan die bos die mag de medailles omhangen. En dan krijgen we zometeen ook nog Beijing Wang, oud schaatsster, oud wereldtopper. Die mag dan het cadeautje komen overhandigen. Daar is ze. Dat, uh, die zullen ze nog wel kennen uit het uh, niet zo verre verleden. Jan Blokhuizen daar uh, die die uh, prijs in ontvangst neemt. Blokhuizen die dus in opspraak is gekomen nu. Met die opmerking uh, over de honden na de persconferentie van gisteren. De hele ploeg die trouwens een beetje in opspraak is gekomen natuurlijk op het podium gisteren. Met dat uh, wegsmijten in het publiek uh, nou, gooien van uh, die grote plakketten. En dat was ook niet allemaal de bedoeling. Ze staan nu op het podium. Echt een grote blijdschap is er niet Ze staan. Want te ginnen grappen daar. Zij hebben de derde plaats. De bronzen medaille. Zilver is er voor de ploeg uit Korea. Drie man sterk. En goud is er van Noorwegen. Voor Bucko, Hendriksen, Nielsen en Pedersen. U heeft bijgepraat door Gio Lippens. Het Openbaar Ministerie vervolgt een voormalige anti-radicaliseringsadviseur van de gemeente Amsterdam. Zij wordt beschuldigd van valsheid in geschriften. Ze zou facturen hebben vervalst om te verhullen dat ze opdrachten gaf aan iemand met wie ze een privérelatie had. Plan International heeft zes mensen de laan uitgestuurd vanwege kindermisbruik. Dat meldt Plan Nederland in een e-mail aan de donateurs. Aanleiding voor Plan om opening van zaken te geven is het misbruiksschandaal bij Oxfam. Mensen die een kind krijgen moeten een cursus volgen... om zich voor te bereiden op het ouderschap. In een advies aan het kabinet zegt oud-minister Rauwvoet... dat relatieproblemen en een scheiding schadelijk zijn voor kinderen. En een betere voorbereiding kan het allemaal voorkomen. En volgende week worden er koude koers gebroken. Volgens Weerplaza gaat het midden van de week... op sommige plekken s'nachts 10 graden vriezen. En ook overdag vriest het dan. NOS er is een flinke tegenvaller voor de overheidsfinanciën. Door een uitspraak van het Hof van Justitie, het Europees Hof is dat, mist de overheid 400 miljoen euro aan belastinginkomsten. Want, zegt het Europese Hof, een belastingvoordeel voor Nederlandse bedrijven moet ook gaan gelden voor bedrijven in het buitenland. Nick Wouters van de Economieredactie. Dat is nogal een tegenvaller. Dat is zeker een tegenvaller. Dat moet je niet te vaak hebben. 400 miljoen, dat zijn serieuze bedragen. En het heeft ook gevolgen voor bedrijven die nu nog in Nederland van deze regeling profiteren. Wat is dat eigenlijk voor een regeling. Het geldt voor bedrijven die uit meerdere bedrijven bestaan. Je hebt vaker een moederbedrijf met verschillende dochterondernemingen. Die worden door de Belastingdienst door deze regeling als één gezien. Dat betekent bijvoorbeeld dat als bedrijf A aan bedrijf B een lening verstrekt... dan betaalt bedrijf B daar rente over... en die kan bedrijf A weer van de winst afhalen. Dan hoeven ze minder belasting te betalen. Zorgt dus per saldo voor een belastingvoordeel. Dat is een voordeel wat je alleen hebt als je Nederlandse bedrijven hebt. had je nu een buitenlandse dochteronderneming dan gold dat voordeel niet. En nu is dus bepaald dat dat voordeel ook voor bedrijven moet gelden... die buitenlandse dochterbedrijven hebben. Ja, dus uh, dat voordeeltje dat moet de Nederlandse staat al ophoesten. Dat kost dan 400 miljoen. Werd nou, er eigenlijk veel, veel gebruik gemaakt van die regeling? Er werd veel gebruik van gemaakt. En de, de angst is nu dat heel veel buitenlandse bedrijven gaan, uh, zich hier gaan vestigen. En daar ook gebruik van gaan maken. Omdat ze zeggen, ja we hebben ook toch bedrijven in het buitenland. Ze, daar is al een oplossing voor. Ze voelden wel al aankomen dat dit eraan zat te komen. Staatssecretaris Wiebes nog uh, van het vorige kabinet heeft al maatregelen aangekondigd. Op termijn gaat deze regeling verdwijnen. En dat is weer slecht voor de bedrijven hier, die hier nu zo van profiteren. Nou, ingewikkelde zaak, maar we zijn weer bij Nick Wouters. Dankjewel. Dan het weer nog zonnig en droog vandaag. Alleen in het noorden wat meer wolkenvelden. En de middagtemperatuur is een graad of vijf. Morgen en in het weekende zonnig met een schrale oostenwind. En zondag is het overdag maar net boven nul. Twee weken wachten op een bestelling. Niet meer van deze tijd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 rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Dionne de Graaf. Goedemiddag. Door een prachtige inhaalactie... heeft Suzanne Schulting de finale bereikt van de 1000 meter. Over 20 minuten zijn we er live bij. Nu eerst de B-finale bij de Mannen. 500 meter met Daan Breusma. En ik heb van goed ingevoerde bronnen gehoord... dat jij een echte short track kenner bent, Sebastian <laughs> Timmerman. Ja, maar ik moet nog wel even één dingetje checken bij Sanne van Kerkhoff. Dat hebben we eergisteren gelukkig ook maar op tijd gedaan... voor die B-finale relay. Is het nou bij deze individuele afstand ook zo dat je als winnaar van de B-finale doorschuift op het moment dat er een penalty is in de A-finale? Ja, dat klopt. Dat is bij de individuele afstanden ook zo. Dat, dat zijn uh, ja, de regels van de Olympische En dat is alleen de bij de Spelen, spelen. zo, ja, ja, dat is alleen bij de Spelen zo. Niet bij een wereldkampioenschap, niet bij een Europees kampioenschap, niet bij uh, de wereldbekerwedstrijden, alleen dus bij de Olympische Spelen. Nou, dat leverde... De relay dames dus de bronzen medaille op. Maar of dat Daan Breusma ook nog een medaille gaat opleveren. We vrezen met grote vrezen. Want uh, Breusma kwam toch wel heel erg veel tekort in de finale. Ja, hij komt nog wel te kort. Die andere mannen rijden allemaal 40 laag. En uh, Daan zit toch echt wat aan de 40 hoogkant. Maar ja, je weet het niet hè? in zo'n B-finale. Deze jongens willen hem nu ook allemaal winnen. Ze zijn grote ego's. Dus ze willen zich niet zomaar laten verslaan. Dus we gaan het zien uh, wat hij nu nog uit zijn benen kan persen. Is Brils ook een groot ego eigenlijk? Valt het wel mee? Nou, het valt wel mee. Je ja? In vergelijking met de andere jongens, ja. Maar die jongens zitten elkaar altijd wel op hè, in de training. Ja. Rijdt de ene rondje 8-1 ja, en dan gaat de andere uh, er nog even onder zitten. Dan is het wel even wie heeft de langste. Ja. Yep. Dan Breusma, 30 jaar is die trouwens inmiddels. Het is uh, dus een oud gediende, kun je wel zeggen. Uh, in, het, uh, in de short-track-wereld uit Friesland, uit Aldeboorn. Die plaats die we ook kennen uh, van Jorit Bergsma natuurlijk. Nou, Die heeft een medaille op zak. Zijn vrouw Bergsma Sinds gisteren het brons bij de ploegen Ging veroverd door de Amerikaanse vrouwen. Dus kijk wat deze derde inwoner van Aldeborne dan vanaf uh, weet te brengen. Daan Brijusma in de B-finale dus. Die moet hij dan winnen. Hopen op twee penalties. Maar het winnen van de B-finale wordt al een uh, hele lastige zaak op zich. Want hier staan gewoon grote namen aan de start. Shaolin Sandouliou. Ja, daar gaan we weer. Even die handjes zo over de wenkbrauwen heen geeft hij een kusje naar de camera. Die zoekt hij van tevoren op. Waar staat die camera? Zodat iedereen het ziet... Uh, op het grote beeldscherm hier. En uh, vooral heel veel vrouwen... dan uh, zich daaraan vergapen. Je hoorde het net ook bij de Koreaanse vrouwen. Oh, ja. Toen hij dat weer eventjes deed. Nou, Ryusuke Zakazuma, die uh, uit Japan komt... kijkt gewoon met een ijzig koele blik voor zich uit... terwijl hij naar de startstreep schaatst. Daar staat inmiddels ook Ziewij Ren uit China... die dus in de Koreaanse mangel werd genomen door Wang en Lim... In de halve finale, hij leek op weg die ren naar de A-finale. Maar de twee Koreanen kwamen één voor één onderdoor. En als laatste zich bij de startstreep gevoegd, Daan Breusma. Hij moet vanaf de buitenzijde gaan beginnen. Terwijl Liu, Shaolin Sandu Liu, Oh, dit is van start, Breusma. Dat is overduidelijk te zien. Shaolin Sandu Liu, wilde ik zeggen, staat helemaal aan de binnenkant. Dit was een pikstartje... Die Daan probeerde eruit uh, ja, te halen. Ja, hij, hij dacht denk ik, nou, mijn vorige starts waren zo langzaam. Laat ik er nu als eerste bij zijn. Maar uh, hij moet het nog een keer gaan proberen. Hij komt nu langs Jeroen Otter, die met de beide handen rustig over de boarding heen hangt. Nu de armen weer op de rug doet. Terwijl die nog eventjes twee keer zo klapte op de boarding. Om Daan Breusma nog even aan te moedigen. En Breusma staat weer bij de startstreep. This race has one false start. Hoorden we dan altijd de start zeggen. Want één valse start mag. Twee niet. Degene die de tweede maakt, die ligt er dan uit. Nou, de tweede start gaat goed. Maar Breusma ligt wel op de vierde positie. Terwijl Shaolin Sandor Liu aan de leiding gaat in deze B-finale. Zie wij, Ren ligt tweede. Zakazuma uit Japan op plekje in. nummer nummer drie, drie rondjes nog te gaan... van 111 meter. Breusma... die zoekt naar een gat, maar hij vindt het nog niet... om Zakazuma voorbij te gaan. Hij rijdt wel duidelijk te zien wat andere lijnen. probeert ook zo kort mogelijk... door die bocht te gaan, terwijl de er de aanval inzet... bij de Chinees. Maar dat lukt niet, maar daardoor... valt er wel een gaasje. in klimt Breusma op... in ieder geval naar de derde plaats in deze B-finale. Maar lijkt er niet meer in te zitten... dan dat. Er gaat de winst in de B-finale... naar Liu. Die wordt... normaal gesproken dus vijfde op deze 500 meter. Tenzij, tenzij, tenzij... Uh, er dus nog wat gebeurt in die A-finale. Uh, zie wij ren. Die wordt normaal gesproken zesde op de 500 meter. Daan Breusma van als derde over de streep... in deze B-finale 500 meter. Waar ik heb eigenlijk niks geks heb gezien, maar ik nee. ben geen shortreksrechtsrechter. <laughs> maar wel een short ja, Nou. <laughs> nee, er is hier niks, niks geks gebeurd. En voor Daan is een zevende plek op de Olympische Spelen echt geen verkeerde prestatie. Hij was ook als 32e pas geplaatst, zeg maar, voor deze 500 meter. Dus uh, wat dat betreft heeft Daan het hartstikke goed gedaan. Hij was in uh, Sochi erbij toen het, uh, de Riley-mannen natuurlijk niet lukte om een medaille te veroveren in die... Uh, ja, memorabel in negatieve zin, des woords, Finale. En uh, nu was hij erbij en heeft hij het met de relay ploeg niet gered. We zien de Nederlanders niet meer terug later vandaag... als we de aflossingsfinale gaan rijden bij de mannen. Hij verlaat nu het podium, Daan Breusma. en doet dat dus voor het laatst tijdens deze Olympische Spelen. Het uh, werk voor hem zit erop. De Nederlandse mannen die de relay B-finale dus niet mogen rijden... omdat ze de, tegen de penalty opliepen in de halve finale. En dan mag je dus niet meer in actie komen... Zo hard is het in de short -track U hoort dat het publiek door de Engelstalige speaker al even lekker wordt opgezweept. En dat zijn niet alleen de Koreanen. Overigens zit Sang-wa Lee hier ook over super sterren uit Korea. Gesproken de dame die na twee gouden medailles is ontroond. Als Olympisch kampioen op de 500 meter op de lange baan. Zij verloor van Nou Cordaira de afgelopen week... na een zinderende 500 meter bij de vrouw. En Sangwali, die hier redelijk anoniem op een trap zit... tussen twee tribunevakken in. Want het zit nokkie vol. Ik kijk nog eens eventjes rond... terwijl de matadoren, de gladiatoren op dit moment... het ijs betreden voor de A-finale en de beschermers... Van hun ijzers afhalen. Maar ik herken geen enkel stoeltje dat niet bezet is. Er kunnen er 12.000 in. Er zitten er volgens mij ook 12.000 op deze laatste avond van het shorttrack toernooi. We gaan kijken naar de A-finale. 500 meter mannen zonder Nederlanders. Maar wel een super sterk bezette A-finale. Met Dai Jing 39-8. Net na 7 uur vanavond gereden. Koreaanse tijd natuurlijk. Dus uh, na nou, een uur en twintig minuten geleden toen de Chinees dat deed. Wu, zilver in Sochi, tweevoudig wereldkampioen. Dit moet zijn grote dag worden, de Chinees. Maar hij moet wel gaan afrekenen met de Koreaanse Temden, Dai-Jong Wang en Yu-Jun Lim. En die laatste, Lim, heeft ook al een Olympisch gouden medaille op zak. Dus die is in vorm. 1500 meter werd door hem gewonnen. Terwijl uh, Wang tot nu toe tegen twee penalties opliep. Op de 1000 en de 1500 meter. Dus die moet nu de sportieve revanche gaan behalen. De vierde finalist is een man met een grote bos krullen in de nek. Die loopt door tot in de nek. En hij komt uit Canada. Grote, brede, stoere vent is dat. Die Samuel Girard, die als vierde klaarstaat. Maar als eerste wordt dus voorgesteld. Want het is een finale. En dan worden dus de rijders één voor één voorgesteld. Daijing Wu. Is hij nog steeds voor jou, Sonne van Kerkhoff, de grote favoriet? Ja, hij is zeker mijn grote favoriet voor deze 500 meter. Maar dit is echt een mooie finale. Want wat je net al zei, Lim die heeft zijn gouden medaille op de 1500 meter binnen. En Girard had goud op de 1000 meter. Dus hier zitten echt de, de beste van dit hele toernooi staan in deze A-finale. Eens kijken wat ze er dan vanaf gaan brengen op die 500 meter. Yu Jun Lim heeft inmiddels zijn helm ook opgezet, is voorgesteld. Hij is dus inderdaad die gouden medaillewinnaar. Wang was al voorgesteld, de man van de penalties. En daar is Chirac met een klein vlasblaadje. Vlasbaadje. Ba, <laughs> Zo, goedemorgen. Hoe spreek ik dat woord uit? En de rode helm met nummer drie wordt inmiddels gepropt... bovenop die grote boskrullen die daar onderuit komt gezet... Het zwart met rode pak namens Canada. Dat met Kim Boutin bij de vrouwen dus al prijzen heeft veroverd. En dat uh, dus inderdaad al een Olympische titel met deze zirag op de 1000 meter binnen heeft. Nu gaat het om 500 meter. De kortste afstand ook bij het short track. Sprinten voor wat je waard bent. Valse start aan de binnenzijde van de, core, de Chinees Dai Jing Wu. Die als enige een soort haaks op de startlijn staat, Sanne. Dat is echt een aparte startmanier. Ja, je ziet het wel wat bij meer schaatsers. Maar wat je ziet gebeuren is, hij maakt eigenlijk eerst een overstap en dan gaat hij rechtuit schaatsen. En doordat hij eerst een overstap maakt, schiet hij sowieso al een meter naar voren. Zet je je schaats direct naar voren, ja, dan ben je maar een halve meter naar voren. Dus is het ook wel een hele slimme manier van starten. Maar je moet het maar kunnen. Daijing Wu doet het als enige in deze A-finale. Wang, Lim en Girard zijn de andere drie. Die starten zeg maar redelijk conservatief. We zijn begonnen aan de 45 ronde sprinten voor wat je waard bent. De Olympische finale, 500 meter. Met Daijing Wu aan de leiding. Met Lim en Wang daarachter. En Girard wacht af. Hij wacht af. Moet natuurlijk alles erbij zetten om niet gelost te worden... aan het begin van deze finale. Wu kijkt eventjes naar achter dat je daar zelfs nog tijd voor hebt... zeg, in zo'n finale. Gewoon even achterom kijken. Waar komen ze? Nou, ze komen voorlopig nog niet. Wu ligt nog altijd aan de leiding. Het is Wang in tweede positie. Lin ligt derde. En Girard, olympisch kampioen, 1000 meter op de vierde plaats. Komt hij dan de hoofdprijs voor Dai Jing Wu. Na nou, het zilver vier jaar geleden in Sochi. Wat een overtuiging bij de Chinees. Wat een overtuiging bij de Chinees. In 39, 59. 39, 59. We gingen de dag in met een wereldrecord van 39,9 met onder de 40 seconden en nu is het 39,59. Ja, records tellen niet, zeggen ze wel eens in de short-track wereld. Maar deze telt wel. Nou, rond 500 een meter wel, ja. Yes. Zinsterund wereldrecord is dit. Voor jouw favoriet, Daijing Wu. Zijn zegen kwam geen moment in gevaar. Samen. Nee, joh, is zo lekker om te zeggen dan. Ik zei het toch, hè? Ja, dit het. is toch fantastisch. Hij rijdt twee rondjes 8-0 en 8-0 achter elkaar. En er is nog nooit iemand. Onder die 8-0 geweest. Dus zal hij later op een hoofdlambaan misschien voor het eerst 7-9 aan gaan tikken. Maar wat een mooie kampioen hè. Wat een overmacht had hij op die 500 meter. Het hele toernooi inderdaad. Vanaf de iets in gisteren tot en met al die series van vandaag. Dai Jingwu uit China in een wereldrecord naar het Olympisch goud. Voor de Koreanen Wang en Lim. En Girard eindigt op de vierde plaats op de 500 meter. Waar Daan Brilsma dus zevende op is geworden. Prachtige finale, de 500 meter bij mannen. Maar wij wachten natuurlijk ook op die finale voor de 1000 meter bij vrouwen. Want Susanne Schulting gaat daarin meedoen. Lara van Ruiven werd vierde in haar kwartfinale... terwijl ze in, de, in het begin van de race nog voorop reed. Nou, ik stond op startpositie 1, dus uh, sowieso niet gek dat ik naar, naar kopstart. En ik denk, gooi het tempo er niet zo, uh, zo goed in. Dus ik verwachtte wel dat iemand me zou passeren, zodat ik niet alles op kop uh, zou hoeven. Maar uh, ja, het moment dat ik weer uh, naar plek 2 wilde, omdat Choi had ik natuurlijk wel verwacht, dat is een klasse apart. Dus je rekent toch meer, of je bent toch meer bezig met de Chinezen. En ja, die, uh, die wilde ik weer gaan inhalen, maar toen kwam die polsen me binnen door, wat ik eigenlijk niet uh, had verwacht. Wat je niet had verwacht. Ja, en uh, dan, dan wordt het dus uiteindelijk niks. Uh, daar waar je toch zit te hopen natuurlijk. Hè, dat, op dat, kantje, dat buitenkantje om dan toch die halve finale te halen. Ja, ik had eigenlijk hele, hele goede hoop. En uh, eigenlijk superveel vertrouwen. Ik denk dat ik haar ook eens aan moet kunnen hebben. Want dat dacht ik eigenlijk ook nog tijdens de race. Maar ja, ik wil het opzetten om, uh, om snelheid te houden. Ja, die Polsen springt gewoon goed daar binnen. En uh, ja, dat had ik me eigenlijk een beetje laten verrassen door haar. Het is dus einde toernooi voor jou. Maar wel met een bronzen medaille. Dus het lijkt me dat het sowieso niet stuk kan. Ja, nee, klopt. Ik uh, baalde net heel even omdat ik echt uh, goede benen had, dacht ik. En, uh, maar net dan bij het andere interview word je al herinnerd aan je bronzen medaille. En dan uh, kan ik alleen nog maar blij zijn en uh, ervan genieten eigenlijk. Dus al met al toch een geslaagd toernooi? Ja, zeker een slag geslaagd toernooi. Ik ga met de medaille naar huis. Alleen, uh, ik had individueel op meer gehoopt. Maar die medaille, die pakt niemand meer af. En uh, daar ga ik echt heel erg uh, hard van genieten. Zo is het. Dat is uh, Lara van Ruiven Jara van Kerkhof heeft een uh, zilveren en een bronzen short track medaille. Oh. Daar gaan we straks naar naartoe, naar Yara van Kerkhoff. Maar we gaan nu naar... Sebas. Want dadelijk gaan we de A-finale krijgen bij de vrouwen op de 1000 meter. Want er komt geen B-finale. Ja, of je zou uh, een aantal ronden, negen ronden lang naar Alan Kim willen kijken, de Koreaanse. Maar door alle penalties uitgereikt in de, uh, fina of in de halve finales... Was, en de toevoegingen die daaraan vast zaten geknoopt... was Kim dan de enige vrouw die moest gaan rijden in de B-finale. En dat uh, kun je natuurlijk zo'n dame niet aandoen. Dat, uh, dat slaat nergens op. Dus komt er geen B-finale. En zit Suzanne Schulting al klaar? Is nog een beetje aan het rekken en het strekken met haar bovenlichaam. En heb ik eerlijk gezegd geen idee. Want de uitslag van de 500 meter is al lang helemaal officieel waarom we nog niet deze dames het ijs op zien komen. Overigens nog even teruggrijpen naar die A-finale 500 meter... die we net gezien hebben. Gewonnen dus door Dai Jing Wu 39-584. In het short wordt standaard in duizendsten gerekend. Maar ook Wang met het zilver, 39-8. Yu Jun Lin, 39-9. Brons, Samuel Girard, vierde. Geen medaille, maar wel 39.987. Een paar uur geleden, anderhalf uur geleden, was alleen de Amerikaan J.R. Selski... de enige ter wereld die ooit binnen de 40 seconden had gereden. En nu zijn daar dus vier man bijgekomen en vier man in de A-finale. Allemaal onder de 40 seconden. Dat niveau lag enorm hoog dus. En daar hebben we ons aan zitten vergapen. Nog altijd is het wachten op het moment... En dat uh, had al lang daar moeten zijn. Ook als we kijken naar uh, de tijdschema's. Ja, dat Suzanne Schulting zo met haar metgezellen de baan op gaat komen. Met Boutin, Fontana, Shim en Choi. Uit Canada, Italië, Korea en Korea. Voor de A-finale 1000 meter vrouwen. Suzanne Schulting in de finale van de 1000 meter. We gaan naar de Short Track Hall. Naar Sebas Sanne. Met paardenstaart en roze bril. En nu ook oranje helm op het hoofd. Suzanne Schulting voor negen rondjes vlammen. Haar eerste individuele A-finale in haar Olympische loopbaan. Min Jong Choi is de laatste die zich meldt. Zij komt uit Korea. Sookie Jim komt uit Korea. Wonnen samen goud op de relay. Maar Schulting natuurlijk het brons sprakte. Fontana, Italië, Olympisch kampioenen. 500 meter, zilver op de relay. Boutin, Canada, brons op de 500 en op de 1500 meter. Kortom, dit is een finale om op voorhand al van te smullen. Ze staan klaar voor die negen ronde Susanne Schulting in het midden. Met rechts naast haar die Koreaanse tandem, Jim en Choi. Links naast haar eerst Fontana. Die kent ze natuurlijk goed, ook van de EK's. En dan Boutin aan de binnenkant. En wat doet Schulting? Die denkt, ik wil naar de kop, ik wil naar de kop. Maar het is Boutin die als eerste die eerste bocht instuurt. We zijn begonnen. Boutin, lag aan de leiding. Schulting licht, lag en licht tweede. Want inmiddels is het Jim namens Korea die naar de kop is gekomen. Jim aan de leiding van deze beginfase. Duizend meter. Schulting tweede. Lacht tweede. Nu naar de kop toe gegleden. Armen op de rug. Blokt daar een beetje Boutin af als het ware. En rijdt assertief hoor. Dit is een goede finale tot nu toe van Suzanne Schulting. Heeft ze de inhoud om dit vol te houden? Boutin nog altijd tweede. Dan de Koreanse dames Jim en Choi. En Fontana wacht af. De altijd gevaarlijke Italiaanse in laatste positie. Boutin buitenom gekomen bij Suzanne Schulting. Met nog voor rondjes van 111 meter te gaan, is Bouten nu de dame die aan de leiding gaat. Schulting om de tweede plaats, voelde even een Koreaans handje op haar billen... en dat was dan het handje van Suki Shim en Schulting terug naar de kop. Goed gedaan hoor, goed gedaan. Terug het initiatief genomen door Suzanne Schulting. Schulting aan de leiding, paar passen erbij. Drie ronden zijn er nog te gaan, tempo moet omhoog.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 is olympisch kampioen, olympisch kampioen al die 1000 meter... is Suzanne Schulting. Dit is niet te geloven. Wat doet ze nu, zeg? Suzanne Schulting, aan het einde van het toernooi... waarin ze helemaal niet erin zat. Waarin het helemaal niets was. Penalties, valpartijen, wegwezen, noem maar op. En toen kwam die relay-finale waar ze met de Nederlandse ploeg het brons in de schoot geworpen kreeg. En dan komt de duizend meter en je ziet er gewoon... van minuut tot minuut tot minuut beter geworden... En dan is het een finale dag. En zitten wij vol ongeloof en verbazing te kijken. Terwijl Susanne Schulting aan de overzijde nu. bij Arie Koops in de armen valt. De technisch directeur van de KNVB die afscheid neemt. Daar is Kip Carpenter. Assistent van Schulting. Met het rood-wit-blauw. Susanne Schulting. Voor kop af aan. Sanne, nou, fantastisch. dit is Dit is echt een fantastische race. Op het goede moment ging ze naar voren. Ze trok hem zo door op snelheid dat er niemand meer echt buiten omkwam. Die Koreanen probeerden het, maar file. Suzanne was gewoon een fantastische rit. Ik denk dat die moeder helemaal aan het flippen is nu op de tribune. Suzanne Schulting, de stuitenbal uit het noorden des lands. Die nu met ongeloof in haar ogen... Op dit moment en met de armen of met de vlag in haar handen. En ik werd gecued door onze regisseur. Maar ik hoorde eventjes niet wat. We gaan naar Edwin Cornelissen. Dat is de cue die ik hoorde met, ik denk, Daan Breusma, Edwin. Ja, dat klopt. Net zo verbaasd als wij zijn. Daan, kan je even komen? Want Daan die staat hier naar het tv-scherm te kijken. En de verwondering die spat er echt vanaf, hè. Ja, dat is niet normaal. Ja. Dat is toch niet normaal, dit. Ah, kipvel gewoon. Ik zag jou hier staan meeleven. Je stond te springen, je stond te applaudisseren en je riep... kom op, Suus, kom op. Dit, dit kan toch helemaal niet, zo'n finale tegen zulke klasbakken? Nee, dit is echt gewoon niet normaal. Ze deed ook echt mega goed. Gewoon goed naar voren en, en die lijnen, ze deed die laatste bocht ook. Gewoon nog, nog de deep track, zeg maar, zodat je iedereen nog even stilzet. Nou, ja, het is echt ongelooflijk. Ja, en ja, de rest heeft gewoon echt het nakijken. Ze heeft het gewoon ook zelf gedaan. Ja, nee, dat is perfect. Gewoon op het goede moment naar voren zitten. En het is echt niet normaal. Gewoon, pakt pak hier gewoon nog links goud. Ja, je staat echt met die, met die ogen die spreken. En als je dan bedenkt wat een aanloop ze heeft gehad. Want het was zo'n moeizaam toernooi aanvankelijk. En ja, dan ineens dan is het er. Ja, het is echt niet, uh, niet te geloven dit. Het is echt, uh, ja, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Maar het is gewoon, man, hè? Dat je dit dan nog even flikt. Ja. Dat is toch geniaal? Ja, nou, dit is uh, ook superverdiend. Ze rijdt zo goed. En, ja, het zat natuurlijk al een beetje tegen maar ja, Dan zie je me weer. Uh, ja. denk, het was nog niet voorbij. En daar uh, nou, pakt hij gewoon goud. Het nou, is echt niet te geloven, dit. Geniaal, noemt dan Breus Sebas, terug naar jou. Het seizoen van Suzanne Schulting. Penalty, penalty, penalty, penalty, penalty. Tweede in Dordrecht op de 1000 meter. Vierde op de 1500. Penalty, penalty. Vijfde, zevende. Penalty, penalty, penalty dan nog een paar penalties en dan in één keer dit. Olympisch goud, na ja. dat brons natuurlijk op de relay. Ze heeft al een dikke knuffel gehad van Ariana Fontana, de Italiaanse... die derde is geworden en dus het brons heeft gepakt. Ze heeft een dikke knuffel uitgedeeld aan Kim Boutin... de Canadese dame die het zilver heeft gepakt. En ze valt nu huilend, huilend in de armen van een van de begeleiders. Hè. Ah, daar is Yara van Kerkhoff, die had al een medaille. Nou, U hoort de gil op de achtergrond van Van Kerkhoff en Schulting. En ik denk Lara van Ruiven die zich daar nu bijmeldt... maar die staat met de rug even naar ons toe. Ja, dat is Lara van Ruiven. Ja, ze beseft het zelf ook nog niet. Ja, Nu daalt het volgens mij enigszins. Nu valt het kwartje volgens mij wat ze heeft gepresteerd. Twintig jaar jong. Suzanne Schulting als eerste Nederlandse ooit... Olympisch kampioen op het shorttrack-ijs geworden. Op de duizend meter... En we zeiden inderdaad, misschien zit er wel een medaille in voor haar... op de afstand die zo goed loopt dit seizoen. En ze pakt gewoon het Olympisch goud in een finale... met twee Koreaanse dames, Choi en Shim. Die laatste heeft trouwens een penalty gekregen voor wat het waard is. Maar dat pakt zij zo gedecideerd en zo goed gereden vanaf het begin. Terwijl ze nu poseert voor de foto met het rood-wit-blauw. Links naast haar staat Van Ruiven. Rechts naast haar staat Yara van Kerkhoff... Haar zus staat nog steeds verwonderd naast mij toe te kijken. Zonne ja, van Kerkhoff. Wat is mooi toch, ze was. Dit is fantastisch. Het was echt zo'n sterke race van haar. En je somde het net op. Penalties, penalties, penalties. En zo leer je wel je grens opzoeken. Hè? Je leert het spelletje spelen. Uh, maar ja, wat, wat zij ervan doet, is er dus ook echt van leren. Zo, zo weet ze wat haar sterke punten zijn. Wat haar zwakke punten zijn. En dat je dan op dit moment, op haar afstand ook. En dat het er nu uitkomt. Ja, dat, dat, dat is echt klasse voor een meisje van pas twintig. Ja. Maar ook dat team wat ze om zich heen heeft, die meiden die al langer mee zijn, die helpen haar ook goed. Hè? Die zorgen, zeggen ook wel, Suus, kopje erbij nu, nu even rustig. Uh, die, die voeden er wat dat betreft ook wel een beetje op. En Jeroen Otter, hoe, ja. wat, wat dat lijkt me voor Otter ook wel lastig om om te gaan met iemand... Ja, die zo van links naar rechts kan wapperen, als het ware. Ook in emoties en in gedrag. Ja, dat, dat is natuurlijk ook ontzettend lastig. En daarom is het fijn dat ze in een team zitten. Dat hij het niet alleen hoeft te doen. Maar dat die meiden en ook die jongens ook wel zeggen van... nou, uh, Suus, kom op, nu even focus. Kopje erbij. Doe wat je moet doen. Denk aan je taak. Vooral daar hebben ze nu op gefocust. En uh, ja, wat Jeroen ook als coach gedaan heeft... Hè, daar wil ik ook nog echt even lof... Echt lof voor uitspreken. Waar hij het zwarttrek heeft neergezet ook. Nu gewoon vier, vier medailles halen ze. Of ja. Ik de Eén keer goud, twee keer zilver en één keer brons. Ja. Allemaal finales gereden. Nou, dat is toch dat, nou, echt een dikke pluim voor de coachje Roendelter. Ja, we zijn er uit het oog verloren. Want Suzanne Schulting is de katacombe in verdwenen. Olympisch kampioene op de 1000 meter. Nou, wie had dat durven dromen vanmorgen? NPO Radio 1. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws, Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie ziet geen mogelijkheden... om de tabaksindustrie strafrechtelijk te vervolgen. Advocaten Benedicte Fick had aangifte gedaan... maar volgens het OM voldoet de tabaksindustrie aan alle regelgeving. En Fik wil nu dat het gerechtshof het OM op andere gedachten brengt. Het Europees Hof van Justitie heeft een streep gezet... door een Nederlandse belastingregel... voor leningen tussen moeder- en dochterbedrijven. Nederland behandelt dochters in het buitenland... anders dan dochterbedrijven in Nederland. En dat kan niet, vindt het Hof. Het OM wil een voormalige Amsterdamse deradicaliseringsambtenaar... vervolgen voor valsheid in geschriften. Ze zou hebben gesjommeld met betalingen aan een vlogger... met wie ze een privérelatie had. En het wordt volgende week erg koud. In het midden van de week kan het volgens Weerplaza... lokaal in de nacht 10 graden vriezen... En ook overdag vriest de dam. Volgens het Weerbureau kwam dat niet eerder voor aan het eind van februari. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat een flinke file tussen knopen Del en de afrit Arkel. Vijf kilometer daar. heeft te maken met een evenement vlak langs de snelweg. Op de A27 van Breda naar Gorkum, nog steeds 10 kilometer tussen Geertruidenberg en industrieterrein Avelingen. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn weer vrij. En ook op de A27, maar dan van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 5 kilometer. Daar is de vertraging nog een half uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Radio Olympia met Patrick Lodiers en Dionne de Graaf. Olympisch kampioen. We hopen haar straks te spreken natuurlijk. En in Radio Olympia hebben we ook elke dag een druktemaker. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! En vandaag is dat Massie Hoetak. Ik heb een nieuw favoriet Nederlands woord. Synchroonschaatsen. Niet alleen omdat het een woord is van maar liefst 18 letters... met drie S'en, 2 CH's, 1 dubbel O en 1 Y. Maar ook omdat synchroonschaatsen... Een van die begrippen is dat perfect de betekenis van het woord dekt. Net als bijvoorbeeld desalniettemin. De Eén van de mooiste woorden uit onze taal als je het mij vraagt... omdat het dus duidelijk maakt dat wat er komen gaat... op zijn minst genuanceerd en empathisch en daardoor dus ook intelligent is. En net zo dekt synchroonschaatsen... de tragische lading van ons als zelfverklaard schaatsland nummer één. Een titel die we dus eigenlijk net niet helemaal verdienen. Want wij kunnen niet eens synchroon samenleven... Samen spelen en samen delen, laat staan synchroon schaatsen. En als er één ding is dat ik heb geleerd deze winterspelen... dan is het wel dat er zowel op de schaatsbaan als in de samenleving... maar één waarheid geldt voor Nederland en Nederlanders. En dat is dat we beter individueel presteren dan in teamverband. Regende het deze spelen op individueel vlak nog allerlei kleuren medailles. In de aller, aan de allereerste ploegachtervolging... werd dit zwakke punt van Kamp Holland al pijnlijk duidelijk. Gisteren brak namelijk kort na de start een veertje uit het klapmechanisme van de schaats van Jan Blokhuizen en was dat kwaad weer geschiet. De Nederlandse ploegachtervolgers konden snel het goud vergeten en eventueel met heel veel geluk nog kans maken op brons. En zo gingen we dus van schaatsland nummer 1 naar eventueel met heel veel geluk kans maken op brons. Men zou dus de theorie kunnen verdedigen dat geluk net zo zeker is als de vering in het klapmechanisme van je schaatsen. Men zou ook kunnen zeggen dat pech wordt bepaald door alles wat je wilt... terwijl je het niet nodig hebt, naast alles wat je eigenlijk allang bezit. Ik zal je niet tegenspreken. Want waarom is die ploegachtervolging eigenlijk zo belangrijk voor ons? Waarom kunnen we niet genoegen nemen met Nederland individueel schaatsland nummer 1? Waarom moeten we ook Nederlands synchroon schaatsland nummer 1 zijn? Bovendien was het niet zo dat we niet op de hoogte waren... van de superieure Japanse dames die perfect in elkaar slag zaten... Of van Noorwegen die hun sterkste man liet rusten... terwijl hij dolgraag de 10 kilometer had gereden... maar doordat offer wel fris en sterk genoeg was voor zijn ploeg. We hadden op zijn minst iets kunnen leren... van het Kramer-Blokje-incident uit 2006. Of het Tuitert-Billen-incident in 2010. Ik bedoel maar, elk land krijgt de schaatsmedailles die het verdient. De Nederlandse schaatscultuur is nou eenmaal niet bestand... tegen het overschot aan talent, want dat is de kern van het probleem. We zijn nou eenmaal te goed. Beter dan goed voor ons is. Nogmaals, individueel. En omdat te koesteren en voor te zetten... krijg je logistiek een onmogelijke taak om je redelijk voor te bereiden... op teamprestaties, al dus de Nederlandse schaatsers zelf. Dat is de uitleg. En het feit dat je dus om überhaupt in aanmerking te komen... voor een ploegachtervolging je wel individueel voor die spelen moet plaatsen. Misschien ligt het aan mij, maar ik hoor en zie een soort poëzie... in deze tragie waar ik toch blij van word. En als u alles wat ik zojuist heb gezegd letter voor letter uittypt... en vervolgens zowel de tekst als het bandje synchroon achterstevoren draait... vindt u de oplossing voor al onze schaats- en staatsproblematiek. Want dames en heren, zoveel verschil zit er niet... tussen de Nederlandse schaats en de Nederlandse staat. Het verschil is onder andere één letter om precies te zijn... en dat is de S. U weet wel, de S van synchroonschaatsen. Dankjewel, Massie Hoetak. Dione, wij draaien in de Nieuws -BV, uh, altijd een Nederlandse plaat. Dat doen we ook in uh, Radio uh, uh, Olympia. Ja. En uh, daar is een, een clubje een WhatsApp-groep... en dan zitten we altijd te zoeken naar een Nederlandse plaat die goed past bij wat er allemaal gebeurt op de Olympische Spelen of niet, of niet op de Olympische Spelen. Zo, zo hadden we vandaag eigenlijk, zo heb ik het nooit bedoeld... van André Hazes uitgekozen, hè, over die uitspraak van Blokhuizen. Ja. Of we hadden zelf, uh, hadden we, uh, omdat Trump leraren wil gaan bewapenen... maar die dat vandaan had, geen idee. en Hazes met schiet maar raak. Maar we gaan het helemaal anders doen. Ik heb een vermoeden. Veel op de kunst. Suzanne! <laughs>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 Kunst over Suzanne. Suzanne Schulting is olympisch kampioen op de duizend meter. Het is echt waar. Ze kwam zojuist rennend naar Vlado Viljanoski toe. Ik oh, hoef geen vraag te stellen. Ik heb geen woorden. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Ik geloof het zelf bijna niet. Een diepe, diepe buiging.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 En had ik het was dit nooit gelukt. <lacht> ik ben echt zo... Ik geloof het gewoon bijna niet. Wat is het omslagpunt geweest? We begonnen deze Olympische Spelen met die val op de 500 meter. Je worstelde daarna gesprekken, knuffels, oppeppen door Jeroen Temos. En nu sta je er ineens. Ja, ik, ik weet het echt niet, Saro. Ik weet echt niet... Uh, ik heb hier geen woorden voor. Ik weet wel dat ik vandaag... Ik zei van tevoren tegen Jeroen. Jeroen... Mijn wenen zijn niet heel erg goed, maar ik heb het gevoel dat het vandaag gaat gebeuren. En uh, het is gebeurd. En alles klopte ook. Je verslaat de Koreanen. Daar krijg je natuurlijk ook energie van, van tevoren al. Dat, zo ben jij. jij je, je zwaaide vooraf van de camera. Je zag er scherp uit. Ja, ik, voelde me, ik voelde me gewoon goed. en.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 Die jone is echt mooi, hè? Mooi, hè? Ja, dat vind ik echt te gek. Geen woorden heeft ze ervoor. Ja. Het uh, daalt langzaam in, Sebastian Timmerman. Heel <laughs> langzaam. Ja, uh, heel langzaam valt dat kwartje. Ja, ze is echt olympisch kampioen <laughs> op de duizend meter. En uh, ja, dit was Suzanne Schulting ter voeten uit in het interview. Die gaat qua emoties van links naar rechts. <laughs> Vorige week hebben we inderdaad uh, tijdens de training zitten kijken naar een huilende Schulting omdat Jorien Termors de dood eenvoudige vraag stelde... hoe gaat het eigenlijk met je? En ze barstte in huilen uit. Gewoon voor onze neus op het ijs tijdens een trainingsuur. Omdat het helemaal niet zo lekker liep. En alles zat weer tegen. En Tamors legde als een ware moeder de armen om de schouders heen van Schulting. En zo reden ze minuut na minuut na minuut samen over dat ijs. En spraken ze het als het ware uit. En toen was het nog kommer en kwel. En toen kwam die relay finale. En dat zou best toch wel eens een... Een soort breekpunt geweest kunnen zijn hoor, in dit toernooi. Waar die druk in één keer van die schouders afviel. Die medaille is binnen. En dan gewoon lekker die duizend meter rijden. Haar beste afstand individueel gezien. En ik sprak er net uh, Wilver Riley. Die ook uh, hier is als, als co-commentator van de BBC, de Britse omroep. Maar hij werkt in Nederland ook bij de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond. Bij de afdeling Short Track, zullen we maar zeggen. En die had haar nog gezien tijdens uh, de warming-up. En die had ook gezegd tegen haar... Vijf rondjes op kop, dat kun jij. Ja, zegt ze. Vijf rondjes naar huis rijden, dat gaan we doen. En als je dan inderdaad kijkt... Hm. En dat is knap als je dan in de finale rijdt en in rond de 4 en 5 Boutin nog op kop ziet. En dan inderdaad die laatste, nou ja, in dit geval 4,5 ronde... Suzanne Schulting op kop. Ongelooflijk. Zo knap alsof ze al jarenlang aan de top staat van deze sport. Maar ze is pas 20 jaar jong. En ze heeft zich in korte tijd rap ontwikkeld. Maar ze leert dit seizoen alle facetten van de topsport kennen. De hoogtepunten, de, de, de diepe dalen. En dus inderdaad ook zo nu en dan op het podium. Dat ging dan meestal om plek 2 bij je World Cup in Dordrecht... In, uh, bij het Europees Kampioenschap in Dresden ook op de 1000 meter. En dan nu in één keer het Olympisch Goud. Op het allerhoogste niveau dus op de 1000 meter. Ja, het is een... Uh... Het is een bijzondere uh, vrouw. En het was een bijzondere finale. Het was ja. fantastisch om te zien. Maar ja. er was ook een valpartij. En ik vraag me af, hoe kwam dat aan bij die Koreanen in die hal van jou? Nou, die vielen stil. En er zijn er een heleboel al weggegaan. En die komen nu toch wel weer een beetje terug. Ik denk dat ze aan de koffie zijn gegaan. Of misschien een biertje hebben gedronken. Maar we gaan dadelijk de relay finales krijgen. We kijken nu naar de B-finale met Amerika, Japan, Kazachstan. En dan dadelijk Korea in de A-finale op jacht naar het volgende goud. Maar dit komt aan, hoor. Twee Koreaanse dames, Choi en... En Jim, die gewoon geen, geen enkele rol speelde. Hè? Want dat maakt deze medaille, vind ik, extra mooi. Het feit gewoon dat ze hem helemaal zelf heeft afgedwongen. Ze gaat op kop zitten, ja. ze neemt het initiatief. Ze rijdt hard op kop. Allemaal rondjes 9-0, 9-1, 9-2. Niemand kwam er onderdoor of omheen. Ze is niet naar de eerste plaats toe gegaan. Door een valpartij van iemand voor haar of een penalty van iemand in haar race. Nee, Suzanne Schulting was gewoon als eerste bij de finish. Heeft het zelf helemaal afgedwongen. Heeft deze medaille, deze gouden medaille, gewoon helemaal 100% zelf veroverd. En ze heeft gewoon de Koreaanse dames verslagen. En Boutin en Fontana die tweede en derde zijn geworden. Ja, ja, ik, ik, zit, uh... was, uh, ik zit uh, nu terug te denken aan uh, deze morgen. Uh, toen we haar uh, tegenkwamen in, uh, in een koffietentje. En uh, toen heb ik uh, best lang met haar uh, zitten praten. Ze was daar samen met haar vriendje, Susanne. En uh, ze had echt geen enkel idee dat zoiets vandaag zou kunnen gebeuren. Ze was ook... Totaal ontspannen juist daardoor. Omdat ze dacht, nou ja, die bronzen medaille hebben we. Ja, dan doe ik ja. nog even die duizend meter. En dan is het ook wel weer goed geweest. Hè? Dan wil ik ook wel weer naar huis. Nou ja, volgens mij vond ze het ook best wel jammer... dat ze nog niet naar het Holland House mocht naar die ja. bronzen medaille. Want ja. ze wilde wel een feestje vieren. En Jeroen Otten zei, ja, niks ervan. Dan komt nog een duizend meter. Maar ja. misschien is dat juist ja. wel de sleutel geweest naar dit succes. Ja. Die onbevangenheid en niet... Continu dat malen in het hoofd en al die scenario's doornemen. Nee, gewoon lekker vrij uitrijden en we zien het wel. Vijf rondjes op kop japperen en huppakee. Nou, dat gaat dus voor mij. Punt, klaar. In de tas en mee naar huis. Ja. ja. Ja, ze zat, nog, ze zat nog te bedenken inderdaad van... oké, okay, dan heb ik die duizend gehad, dan kan ik, oh, dan kan ik vanavond wel naar het Hollandhuis. Nou, ja, dat, uh, er is geen kwestie ja. meer van kunnen, dat moet. En mag ik ja. nog even stellen dat ja, zo succesvol zijn die dames. Hè? De, de, de heren vallen wat mij betreft een beetje tegen, maar die dames ja, ja. die poetsen... Dat short track geluk van ons nog helemaal op? Nou ja, er werd een hoop, een hele hoop verwacht van Shinky Knecht. Nou, die heeft een zilveren medaille, maar zegt zelf ook... daarvoor ben ik hier niet naartoe gekomen voor één zilveren medaille en drie penalties. Maar inderdaad, de vrouwen hebben het gedaan. Jaren van Kerkhoff zilver op de 500 meter, de relayvrouwen brons... en nu dus Suzanne Schulting, goud op de 1000 <laughs> meter. Wat zei je, Sebas? Suzanne Schulting, goud op de 1000 meter. Ongelijk. Ik denk dat we daar het volgende uur ook nog wel even over doorpraten. En dat nog vele ik. weken later nog. Ja. En volgend jaar nog een keer. Fantastisch. <laughs> tot, tot, tot zo kracht. meteen.